Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen Allahumma sallallahu wa, salli wa ala Muhammad wa ala aarihi wa ashabihi ajma'in En dan gaan inshallah beginnen met de les Vandaag is we uh, uh, ga hebben over de Fara'id van het gebed Faraid van het gebed betekent de pilaren ervan, dus de verplichtingen van het gebed يب فرائض يب سنن ان يب مستحبات ناخذ هذا اوفر بالفرائض فرائض اثمر فورد فرض اا Vorige les hebben we de shorot van het gebed gehad. En shorot zijn datgene buiten de dan hoedanigheid. Dus hier het gebed. En vandaag gaan we de faraïd. En die vallen onder de Mehia Onder het gebed hier. Uh, imam... De Shazili zegt: faraid of salati, van het gebed zijn er 14. In Muqtasar Khalil zegt zijn er 15. Maar de verschil is meestal dat één geleerde die stelt twee faraid in één, en andere uh, maakt de onderscheid of maakt de apart de eerste farida is takbiratul ihram farida is vrouwelijke vorm van nee uh, fa... ja van fard vrouwelijk vorm van fard farida van het gebed eerste is takbiratul ihram en takbiratul ihram is de eerste tekweer die we doen als we gaan beginnen met het, met, uh, het gebed. En waarom heet het tekweerat het ihram Omdat het alles haram maakt wat niet van het gebed hoort. Dat wordt haram om te doen. Uh, Spreken, het veel bewegen. gewoon dingen die niet in het gebed horen worden haram. Daarom heet het tekweerat het ihram Want door die tekweer... Uh, Begin je met het gebed en maak je alles wat niet in het gebed thuis hoort. Haram. Tekbeet al-Ihram. Dus de tekbeet ihram is het uitspreken van Allahu Akbar. Zonder je handen op te heffen. Dat is geen fout. Dat gaan we behandelen in sunnen van Sarah. Dus uitspreken van Allahu Akbar. Voor iedereen, dus de imam, de ma'moom en de fed. Imam, diegene die leidt, ma'moom, diegene die achter de imam bidt, dus die geleid wordt. En de fed, fed is individueel, die alleen bidt. Voor iedereen die gaat bidden, tekbeert lihram is fed. Voor iedereen. Imam en kana. Ou ma'a mohman of fazzal. Walaf Dus de takbir al wat is de term daarvoor? Allahu akbar. Zonder de ba te verlengen. Want anders spreek je koffer uit. En dan zeg je Allah trommel. En dat is koffer. Als je het niet weet, onwetend qua Arabisch, dan is het een ander verhaal. Maar... Waarom zegt hij het? Want dan is, uh, heb je niet, ben je niet begonnen met het gedet. Want je hebt geen al-Ihram gedaan. Hij zegt, en het voorwaarde daarvan is dat je staat. Maar dat is eigenlijk een Faraid. Dus, terwijl je staat, is Allahu, Allahu, die lam. Daarmee doe je met, je verlengt hem, Allahu, niet Allahu, Allahu, die verleng je, Allahu Akbar, alleen deze term is geldig, alleen deze term is geldig. Oké, okay. Allahu Akbar. En dan is het wel, je ziet dus een andere term dan dit is niet geldig. Dus je kan niet zeggen ar rahman akbar. ar rahman is de naam van Allah. Als je dat zegt is het niet geldig. Of je zegt Allahu al-Kabir. Is ook niet geldig. Of Allahu al-Azim. Is ook niet geldig. ...waarom zegt hij dat? Want uh, in de andere medeën... ...bijvoorbeeld cijfie is het geldig... ...als je zegt Allahu al-kabir. Volgens mij, ik ben niet zeker. Maar de hanati madhab... ...die zeggen... ...of je nou zegt Allahu Akbar... ...of La ilaha Illallah, ...alles wat duidt op ta'zim... verheerlijken en... Uh, ...Allah respecteren... ...hoog respecteren... ...dan... ...is dat geldig. Want ze zeggen... Allahu Akbar is niet specifiek gedaan dat je zegt Allahu Akbar. Het is wel aangeraden omdat de sunnah is. Maar als je Allah zou verheerlijken op een andere manier. Of zelfs in een andere taal. Dan is het geldig. Dus bij de Ahnaf gaat het er niet om uh, dat je Allahu Akbar zegt. Het is aangeraden. Het is sunnah. Maar de essentie. De bewijs. Waarop duidt de bewijs bij de Ahnaf is. Ta'zim. Sommige mensen, als je tegen hen zegt, Oh, Abu Hanifa zegt, je kan gewoon beginnen met gebed, La ilaha als je zegt, La la Want imam Abu Hanifa, Kijk, uh, hij, hij is dieper in zich dan Leek, hij dan misschien moest heen. Hij zegt, de bewijs duidt, er, duidt niet op dat je alleen allah akbar mag zegt, Maar duidt erop Dat je, je ta'zim moet doen. Dat is de bewijs. Maar. Allahu Akbar is de sunnah. Waarom? Omdat de profeet dat altijd zo heeft gedaan. Bij ons in hebben, Wij zeggen nee. Alleen Allahu Akbar is geldig. Waarom? Want de profeet heeft nooit anders gedaan dan dat. Iedereen heeft zijn eigen bewijs. En ieder moet gerespecteerd worden. En niemand mag enige vorm van. Uh, uh, minachting of. Uh, Neerkijken op de ander. Dus je alleen Allahu Akbar is geldig. Als je Arabisch kan uitspreken. Juist Arabisch. Als je dat op een juiste manier kan zeggen. Dan is dat een fart voor jou. Maar diegene die geen Arabisch kan. Dus hij kan Allahu Akbar kan hij niet zeggen. Hij komt gewoon niet uit. Uit zijn mond. Hij kan het niet uitspreken. Daarover is heel gilaaf, zegt imam al-abil azhari rahimahullah. Hij zegt, er zijn twee meningen daarover. Eén mening die zegt, hij hoeft niet meer Allahu Akbar te zeggen, maar hij betreedt het gebed. Hij begint het gebed met de intentie. Zonder het in het Nederlands bijvoorbeeld te zeggen. Allah, de Allergrootste, is dat niet geldig. Of in het Engels, of Chinees, of andere taal. Is niet geldig, alleen met intentie. En dit is de mashoor, zegt hij. En dan, dan zegt hij, en er is gezegd, dat je met je eigen taal kan beginnen met bidden. Dus hij zegt, als je zou zeggen, Godai Akbar, Godai Akbar is uh, Persisch, Dan is dat geldig. Maar de mashhoor mening is dat je niet die Allahu Akbar gaat vertalen. Dus in je eigen taal zegt. Maar dat je met de intentie begint. En dit is de mashhoor. Zoals imam Ulis heeft gezegd. Hij zei in zijn uitleg op uh, Khalil: Het is niet geldig om het in een andere taal te zeggen. Als je het niet in het Arabisch kan uitspreken. Dit is de mashhoor. En... Hij hoort te beginnen met de intentie. Ja, dus je begint met de intentie. Je hoeft niet te vertalen. En de fard van takbirat al ihram die vervalt. Omdat je het niet kan zeggen. En het staan. Dus terwijl je Allahu Akbar zegt, moet je staan. Dat is ook een fart Die gaan we zo behandelen. Imam Ali zegt, diegene die geen Arabisch kan, voor hem vervalt dat ook. Het staan daarvoor. Ja, het staan. Dus terwijl je Allahu Akbar zegt dat je gaat staan omdat je het niet kan zeggen, je begint met intentie, dan is dat geldig voor jou. En vervalt te uh, staan terwijl je te el-Ihram doet, want je doet geen te ihram Is dat duidelijk? Duidelijk of niet? De tweede fout is intentie. En de intentie is met je hart en gewoon de wil dat jij gaat bidden. Je hoeft het niet te zeggen. Gewoon als iemand je zou vragen, wat ga je nu doen? Ik ga bidden. Dat is de intentie. Dus met de wil. Maar het is sunnah en aangeraden dat je met intentie doet. Zoals iemand, Ibn Abi Zayd al rahimahullah heeft gezegd. Dat je de bevel van Allah na gaat leven en gaat praktiseren. Met nederwerping en onderdanigheid tegenover Allah. Maar dat is sunnah. dat is geen fout. Vad is intentie, ik ga doorbidden, bijvoorbeeld. Of ik ga asen bidden. Hij zegt dat hij met zijn hart de wil uh, maakt om de, de bepaalde gebed te verrichten. En deze wil. Deze intentie moet gepaard gaan met de Kibirat-e-Ihram. Dus niet, je doet nu, je hebt intentie, ik ga, ik ga bidden. Maar je bidt pas na een uur, bijvoorbeeld. Dan is het niet meer geldig. Zolang die intentie vervalt, hij is er niet meer, hij bestaat niet meer. Ja? Bijvoorbeeld, iemand zegt tegen je: Wat ga je doen? Dan zeg je: ik ga, over, ik ga bidden. En na een uur, die intentie ben je vergeten, het is te lang. En je gaat zomaar bidden. Een, je kan misschien zeggen dat het moeilijk om te, om te voor te stellen. Maar het, het kan wel voorkomen. En daarom hebben de ulama daarop gesproken. Hij zegt dus als je de intentie later dan te el-Ihran doet. Dus als je alleen in je gebed bent. Of je doet het ervoor maar een lange tijd daarvoor. Dan is je gebed ongeldig. En als de intentie uh, net iets voor tekbeert el-Ihram. Net iets voor. Dus er is een korte onderbreking tussen tekbeert el-Ihram en de intentie. Of tussen de intentie en de ihram Daarover is het gilaef. Is het meerdere En hij spreekt hier niet uh, over die gilaef. Maar Imam Ali spreekt wel daarover, want Ali schrijft uitleg op Galil en hier is het een uitleg op uh, al -Iziya. Imam Ali zegt, als er niet een, een lange onderbreking is tussen de intentie en in de kbeder al dan is zijn gebed geldig. Ja? En een andere groep fuqaha zei ervan niet. Hij heeft hun naam genoemd, ik heb het niet genoemd, want dat is nog niet belangrijk. Het gaat erom, wat is de meshoor? Hij zegt, Imam Khalil zei zij in, uh, in zijn Tawdeeh dat het geldig is. Tawdeeh is de uitleg van Imam Khalil, een hele grote uitleg, op de Mokhtasar van Ibn al-Hajib. Ibn al hajib heeft een Mokhtasar geschreven. Mokhtasar betekent beknopte samenvatting. En die was heel bekend en heel wijd verspreid voordat Khalil zijn eigen mochtafel heeft geschreven. En Khalil heeft daar een uitleg op. En die is, die is helemaal uitgedraaid. Daarin heeft hij gezegd, dit is de mashhoor. En imam Ali zegt, deze, dit, dit is nog steeds de mashhoor. Want de mashhoor kan verschillen qua tijd, qua situatie, qua cultuur waar plek daarom dus dan mag je horen is als een korte onderbreking is tussen de intentie van het gebed en te kubieren langs het gebed ongelden ze dus geven een voorbeeld, wat is een korte onderbreking bijvoorbeeld hij doet we door om te gaan bidden en hij loopt naar de moskee die afstand, dat je naar de moskee gaat en dat je gaat bidden, dat is een korte onderbreking maar een moskee in de buurt in de wijk, bijvoorbeeld 4 minuten, 5 minuten bidden Dus de intentie is dat je gaat bidden. Maar het is geen verplicht om te zeggen van uh, ik ga nu doorbidden. Vier Want als je door gaat bidden, door kan alleen maar 4 rak'at zijn. Dus dat hoeft niet om dat te doen. En het hoeft ook niet uh, bijvoorbeeld de intentie van... Ja, ga ik a'dah doen of kada, Ede is dat je het gebed binnen de tijd bidt of dat je buiten de tijd bidt. Dat je te laat bent. Je moet nog inhalen. Dat hoeft niet, want de tijd bepaalt dat zelf. Maar stel je voor, jij, jij denkt nu dat nog de tijd voor het gebed is nog geldig ja, De tijd is nog niet voorbij. En je doet intentie met a'dah. A'dah betekent dat je binnen de tijd bidt. Maar eigenlijk is het gebedstijd al voorbij. Is dan je gebed ongeldig, omdat je intentie niet klopt? Nee, is niet ongeldig. Want, jij hoeft niet met jouw intentie te doen van, het is nu ada of qada. Dat is geen voorwaarde. En dat is geen pilaar, en dat is geen verplichting. Dat bepaalt, uh, dat ligt niet aan jou. De tijd, om dat te bepalen, doe ik nu ada of doe ik nu, doe ik nu qada. Dat bepaal jij niet. Dat bepaalt de tijd zelf. Nee, intens één 1 minuut aandacht, dan is je intensie niet meer geldig. Nee, dat klopt niet. Het ligt eraan. Al aan. Als je het helemaal vergeten bent en je gaat bidden, gebeurt -bid het lichaam. dat is een korte onderbreking. Maar ik, ik kan niet voorstellen dat iemand gaat bidden en hij weet niet wat hij gaat bidden. Dat kan ik me niet voorstellen. Intensie betekent als iemand je vraagt wat ga je nu doen, zeg je tegen hem ik ga doorbidden, ben, of laat ik bidden. Ik, ik kan me niet voorstellen dat iemand je vraagt hem voordat hij het kwipen gaat doen wat ga je doen, en dan zeg je tegen je, uh, ik weet niet. Maar het probleem is, als je bijvoorbeeld je doet intentie om door te bidden, dan wordt je even door gebeden thuis. En je gaat naar de moskee, en zij gaan nog doorbidden. Nee, zij gaan Asar bidden bijvoorbeeld, ja, tijd is zo lang ertussen, dat is een keer bij mij gebeurd, daarom vertel ik het. En dan ga je Asar bidden, maar je, doet, je, je begint met de intentie van door. Maar, ze bidden Asar. Ja? Ze bidden Asar. Want jij denkt, eh, ik moet nog doorbidden, we gaan nu Jem'er door beden, Ik bent helemaal in de war omdat het druk is bijvoorbeeld. En dan begin je met het gebed en dan kom je erachter. Hé, hey, ik zit nu Asa te bidden. door hebben al gebeden. Dan, dan is het de verkeerde intentie. Dan is die gebed niet geldig. Moet je opnieuw bidden. Daarom. De derde Farida is het reciteren van Fatiha. Fatiha is soort van fatiha Voor de imam. Dus het is Farida. Voor de imam. En for defense what defense what defense <تصفيق> tip tip what defense عشانين بيت yeah, يا بيت this defense and the imam has it farida En reciteren, Wat is de, wanneer is er sprake van reciteren? Als je je tong beweegt. Dus stel je voor je reciteert met je hart, maar je beweegt je tong niet, je beweegt je... Bijvoorbeeld als je de Koran leest soms, je leest niet. Je kijkt alleen en je volgt het, maar je leest jezelf. Maar dat is geen lezer. maar zo zeggen we dat. Dus als je reciteert moet, dit is voorwaarde dat je tong beweegt en je lippen. Ja? Oké, okay. ik zeg je resisteer voor de ma'moem. Fard? Nee, is geen fard. Want de imam is aansprakelijk daarvoor. Hij neemt het van je over zoals de ulama dat zegt. Als de imam je resisteert, is het voor jou al geldig. Als jij achter hem bent. Of het nou luidde luide gebed is of een uh, stille gebed. Maar het is sunnah in een stille gebed om, om voor jezelf te resisteren. En fard mag niet. Fard moet je luisteren naar de imam. Bah, bah, uh, in de leden doe ik. En laden mag niet. Want je moet luisteren naar de imam. Oké, okay, maar is Fatihar is in alle rak'a's een fard of in de meeste. Dus bijvoorbeeld in vier rak'a drie is fard. En in uh, Maghreb 2 of de helft, er zijn drie meningen in de midden. Ja? 1 mening zegt de helft, als je in de helft bidt, in de helft reist dit, dus 1 sub 1 loka, dan is het val voor jou. En als je in Maghreb, ja, ik kan je niet voorstellen, maar 2, ja? En in uh, Door bijvoorbeeld, in 3, Nee, in twee, dat is geldig. dat is één mening. Er is een andere mening die zegt, in de meeste rak'a's, dus drie, in vier rak'a's. Of, alle rak'a's, als je er door bent, je dit vier keer, toch, Fatiha, in ieder rak'a, reisteer je Fatiha, toch? Als je er door bent, je 50. Fatiha, in ieder rak'a, reisteer je één keer Fatiha, toch? Oké. Okay. Uh, stel je voor, je zou alleen in 3 rakaat dat reciteren. Het is dus niet in alle vier, maar alleen in 3, in de meeste bijvoorbeeld. Is dan nog geldig? Volgens de mening, volgens één mening, niet. Volgens andere meningen, wel. Ja? Er zijn drie meningen, eentje zegt in de helft, dus als je in, in een gebed van vier rak'a in de twee eerste rak'a resisteert, of in de twee, maakt niet uit, als je maar twee keer de fatiha resisteert, twee keer, in ieder, in ieder rak'a, of in twee rak'a, dan is dat geldig, dat is de één mening. Er is een andere mening in de meeste, en er is de mening in alle rak'a. Dus Sobh, twee, Maghrib, drie, uh, Doher, Asr, Isha, vier. Dat is de meestal. Maar er is gila. Maar de mashhoor is dat. Dat is in alle vier. In iedere rak'a, dit is de mashhoor en de al-ja. Dus de sterkste en de mashhoor. Volgens Imam Ali. Dus het is fout om in iedere rak'a die je bidt, gaat te reïnteren. Niet in de meeste of in de helft. Nee, in iedere rak'a reïnterie Fatiha. Oké, okay, de volgende uh, farida is, hij zegt, Al-Qiyamu lil ihram wa li'qiraat al-Fatiha. Hier heeft hij het als één farid genoemd. In Khalil zijn dit twee aparte. Dus, als je tekbeer het ihram doet, dan moet je het doen terwijl je staat. Dat is de farid. Begrijp je? Je kan ook het doen terwijl je zit. Terwijl hij je record doet, terwijl hij sujoet doet. Maar het fout is dat je het doet terwijl je staat. Ja? Waarom zegt hij dit? Want stel je voor: imam is aan het bidden. En imam gaat het record doen en jij komt. En jij wilt aansluiten in het gebed. En hij doet heel snel record. Dus je bent niet stand. Je bent buigt naar record. En je doet Allahu Akbar. weet al-Ihram. Is dan die gebed geldig? Gebed is geldig. Maar je hebt het niet gedaan. weet al-Ihram. Terwijl hij stond. Maar het is fout dat je het doet terwijl hij staat. Is dat duidelijk? Dus tekwet al-Ihram moet je doen als je staat. Terwijl hij staat. Doe je al-Ihram. Dit is voor de normale situatie. Maar stel je voor. Zoals ik net zei. De imam is in Roko' en jij wilt die rak'a halen en die doet tekbeert al-Ihram terwijl je record doet. Daar is meningsverschil over. Maar de mashhoor, mening, die zegt, als jij staand bent en die zegt Allahu Akbar, maar je begint met het zeggen van tekbeert al-Ihram terwijl je staat en terwijl je zegt, je bent nog bezig met het zeggen, ga je buigen naar Roko'a. Is het dan geldig? Ja. De Mashoor-mening zegt, ja, dan is het geldig. Het gebed is geldig en die rak'a kun je meerekenen. Dus het is gewoon een geldige rak'a. Want die andere mening die zegt, het gebed is geldig, maar die rak'a kun je niet meetellen. Je bent alsnog te laat. Maar de Mashoor zegt, je bent niet te laat. En de andere regels moeten wel toegepast worden van, dat je... Dat je de imam haalt, dus jij ja, laat je met je handen je knieën voordat de imam euh, terugkomt van Rokhoor. Imam Ali zegt staan houd in dat je begint met het tekeer, tekbeer het lichaam terwijl hij staat. Dit is een fard behalve voor de mesbok. Mesbok betekent diegene die is ingehaald. En dat geldt voor. Dus als je komt en de imam is al in Rukou. Dan ben je met boek. Voor hem is het geen fout. Voor hem geldt dat hij begint. Met het kweertel Als hij staat. En terwijl hij buigt naar Rukou. Het nog aan het zeggen is. Ja. Dan is deze aan geldig. Volgens de hoort. En er is gilaaf hierover. Sheikh Ullege. Ja. Dus. Het, doen, het zeggen van... Ja, dit geldt voor diegene die gezond is om te staan. Dus, de ihram is fard Maar ook staan is ook fard Staan terwijl je de ihram zegt. Voor wie vervalt het nog? Voor, wie is diegene die het voor hem ook vervalt? Nog iemand. Ik heb boek genoemd, maar er is nog iemand, die heb ik net genoemd. Wie is dat? Wat kan je niet? Je tip. Voor wie? Nee. Iemand is... die is gezond. Hij is gezond. Maar het vervalt voor hem om te staan terwijl hij het krediet echlam zegt. Wie is dat? Dat heb ik net gezegd? Noem het Nee. Ik zeg iemand naast hem. Mes is iemand die wordt uh, geëxcuseerd, ja? Maar er is nog iemand. Weet je het of niet? Omlina, wat zeg jij? Nee? Oké. Okay. En well, is het? Ja, iemand die het niet kan uitspreken. Iemand die geen tekbeetel kan zeggen. Omdat hij het dan vervalt voor hem. Dat heb ik in het begin gezegd. Oké, okay. tekbeetel is van Staan terwijl je tekbeetel zegt, is ook van. We deze twee uitzonderingen. De intentie. En, reisiteren van Fatiha. Dus, je moet Fatiha reisiteren terwijl je staat... Oké, okay. geef eens een voorbeeld van diegene die dit niet doet. Bijvoorbeeld iemand, hij leert. Hij weet en hij leert. Ja? En als je datgene waarop hij leert zou weghalen, zou hij vallen. Dan is diegene zijn gebed ongeldig. Ja? Dus, behalve als hij ziek is. Ja? Iemand die gezond is. Maar, dus... Fatiha reciteren terwijl hij staat. Is ook fout. Vergeet het niet. Hij zegt. In de fout voor diegene die het aan kan. En daarna spreekt hij over. Het is verplicht. Om de Fatiha. Te leren. Reciteren. Als je het kan leren. Voordat je gaat Bidden. Als je genoeg tijd hebt om te leren en op tijd te bidden. En hij heeft iemand die het kan leren of hij heeft iemand die hem dat kan leren, een leraar. Dus als hij dat niet kan. Hij kan niet leren of hij kan niet leren of hij heeft geen zeg die hem dat kan leren. Hoe hij feit die hij moet reciteren. Dan is het verplicht op hem om achter iemand te bidden die het wel kan reciteren. Als hij dan bidt zonder achter iemand te bidden die het kan reciteren terwijl hij er wel is, dan is de gebed ongeldig. Dus als hij geen fatiha kan leren en er is niemand die hem dat kan leren, dan vervalt het staan ook voor hem. Dus als jij Fatiha niet kan lezen, of je leest dit maar helemaal met fouten doen. Maar daar gaan we later over spreken. Ik heb Fatiha niet lezen. Sommige mensen kunnen niet reisiteren, bijvoorbeeld ze hebben djinn. Door die djinn, hij kan geen Fatiha lezen. de dus tong is geknoopt. Ja? Hij kan het niet, komt gewoon niet eruit. Voor hem, hoe moet hij dan bidden? Als hij gaat bidden, te kweef het als je dat ook kan. En moment terug, stilte, en dan naar record doen. Of te zwaar doen, ertussen. I, uh, uh, als er een vrouw is die Fatiha wel kan resisteren, wat dan? Alleen een vrouw? Ja, kan niet. Dan moet ze haar leren. Dan moet ze haar leren. Als er alleen een vrouw is die Fatiha kan reciteren, en And die andere vrouw kan dat niet, ze kan niet achter haar bidden, want in de melik met haar, in de hanafie met haar, vrouwen kunnen niet leiden. ja? dan moet die vrouw haar leren de zegt ook al moet ze haar betalen stel je voor die leraar zegt nee ik leer je alleen als je me betaalt maar normaal, niet net hier in Nederland, Engeland zegt tegen jou ik doe hijjama 30 euro vroeger gaf ze een handvol dadels voor hijjama en nu zegt tegen jou 30 euro doe ik hijjama wat ben je scherrig ofzo dus, ze je, je geeft haar uh, rijst of zo, je geeft haar kilo rijst. Zie wat uh, 30 euro, 25 euro per uur. Met, uh, ga je me leren hoe ik uh, atoomboom moet maken of zo. Dus, de wij zegt ook al: moet zij geld geven om Koran te leren, maar uh, zolang het niet te duur is, ja, gewoon een normale prijs. Als ze werken krijgt ze ook niet 30 euro per uur. Krijgt ze ook maar 6 euro, 7 euro. En dat is al zelfs te veel. Als ze niet kan betalen. Dan lenen. Als ze niet kan lenen. Dan, dan is dan heeft ze een excuus. Maar begrijp je? Dus als er een vrouw is. Die het wel kan. Moet ze leren. Niet uh, gaat achter haar bidden. De vijfde farida is de record. Het doen van de record. En record is het je bergt, waardoor je rug verticaal is. Ja? En je handen dus, en dat is de, de, de, de grens. Dat je handen, binnenkant van je handpalm, dus je binnenkant van je handpalm, hij lijkt jouw knie. Dus als je je handen bij je knie zou doen, dan zou je het raken, dan is het sprake van een record. Als je buigt, maar je kan niet met je handen bij je knie komen, dan is dat geen record. Dan is het Imae. Hij zegt, en het is mijn doel. Dat je je knieën recht zet en dat je je handen, je handpalmen, met uh, de vingers gespreid van elkaar op je knieën legt. Oké, okay, de ulema zeiden, stel je voor iemand is in goede positie van lokwa, ja, maar hij doet niet zijn handen op de knieën, hij laat ze gewoon uh, zo hangen, of hij doet zin, zakken zo. Is dan zijn gebed geldig. Eén mening zegt, de gebed is ongeldig. Maar Imam Abu hassan zegt, nee, het is niet ongeldig. En daarom heeft Imam al Burduli, hij heeft een hele grote fatwa boek. Hij heeft gezegd, het is geldig, volgens de mening van Imam Abu hassan En hij heeft hem daarin gevolgd. Oké. Okay. Hij zegt, als je rokoor doet... Dan moet de man, dus de, de, uh, hij moet zijn uh, ellebogen moeten naar buiten. Dus ze moeten niet zijn zijkant aanraken. En je moet ook niet zo gaan hangen met je hoofd. Ja? Dus als je zo'n uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, lineaal van 2 meter of zo zou zetten op je rug. Dan zou het je rug raken en je hoofd. Achterkant van je hoofd. Want sommige mensen, laten hun uh, hoofd hangen zo, hij zakt naar beneden. En anderen, die gaan zo kijken, die doen hun hoofd helemaal omhoog zo. Die, de, de hoofd die steekt dan uit, naar boven. Als je lineaal zou zetten, zou je niet zo ve, ve, uh, horizontaal erop kunnen komen. Dus, je hoofd en je rug moeten in één lijn zijn. Dus je hoofd moet niet te hoog en niet te laag zijn. Dat is de doel, hè? dat is niet de fan. Oké, okay, de, de zesde fard is de sujud. En de sujud is dat jouw jibha, ja, jibha is tussen je wenkbrauwen, ja, dus net boven je neus, tussen je wenkbrauwen tot en met dus je voorhoofd. Dat moet de grond aanraken. Moet de bot van je neus. Dus niet de kraakbeen, Maar de bot van je neus. Moet dat ook de grond aanraken. In onze mensen hebben we iets mustahab. Maar als je het niet zou doen. Iman daar heeft gezegd. Gebed opnieuw bidden. Binnen de tijd. Als je het niet doet. Dus er is sprake van sejoed. Als je zit. Ja, met je knieën. En je voorhoofd raakt de grond aan. En de beste manier van sujoen. Is dat je voorhoofd en je in de bot van je neus de grond aanraakt. En in onze mensheid moet je niet te hard drukken. Met je voorhoofd op de grond. Zodat je geen plek krijgt. Je krijgt zo'n eelt op je voorhoofd. Want imam Malik heeft gezegd dat dat makroog is. En imam Abu Sa'id al khudri de sahabi. Hij heeft, dat, hij heeft uh, iemand gezien met zo'n uh, eet op zijn voorhoofd. En hij heeft hem bekritiseerd. En uh, imam al-Abi al-Azhar, hij zegt. Onze ulama hebben gezegd. Alleen juhal van het onder de mannen doen. En uh, vrouwen met uh, zwakke inzicht. En wat betreft het vers. De tekenen, van, uh, de tekenen op hun gezichten door de spoor van de sujud betekent niet dat je een plek op je voorhoofd hebt maar dat je geconcentreerd bent en nederig bent. Andere ulama zeiden dat je licht geeft. Ja? Je gezicht geeft zo, uh, ziet er goed uit. Imam al-Hattab heeft gezegd, zujud doen met de bot van je neus, de grond aanraken, is draag, is hebben. Dat heb ik al gezegd. Ja, als je het niet doet, Imam al heeft daarover gesproken, hij zei... Hij zei, als zijn neus de grond niet raakt, ook al is dat maar in één keer, dus ook al doet het maar één keer in het gebed, hè, dan is het mijn doel dat hij het gebed opnieuw bidt binnen de tijd, tot de Isfiraar voor Dohrin Aser en de rest, dus de overige gebeden, als de zon opkomt. Oké, okay, uh, Imam Ali heeft ook gezegd, hij zei, als je seizoen doet, op iets wat niet stabiel is, het is niet hard. Ja, op een matras bijvoorbeeld, dan is het bed ongeldig. Want, het moet op iets hard zijn. Ja? Op de grond bijvoorbeeld, tegels, beton, dan is het geldig. Maar als je op iets zacht doet, bijvoorbeeld, geef een voorbeeld... Opvatten. Je doet opvatten. En je voelt niet de hardheid van de grond. Dan ben je gebed Ja. Rokkoi is anders voor de vrouw. Ik heb gezegd. De mannen. Ze moeten hun ellebogen. Want is alleen de man. Moeten hun ellebogen. Die moeten. Naar buiten staan. Ter, uh, in in Rokkoi. Met andere woorden. De vrouw niet. Want de vrouw moet. Uh, zo dicht. Dus. Uh, ze moet niet uh, haar lichaam laten zien. Zo. Als, want als ze zo met haar armen zit, ziet het er niet uit voor de vrouw. Ze moet, ik weet niet hoe je dat gaat zeggen, in Arabisch. Het moet, je moet in uh, in elkaar. En deze mening en niet dat iemand ga, gaat naar iemand met eerd op de plek. Sommige mensen krijgen eerd op de plek ook al doen ze niet te hard tegen de grond, ja, ligt eraan. Bijvoorbeeld vroeger in Marokko. Hier in Nederland, of toen ik nog in Nederland woonde, hadden ze tapijt, hebben ze van die zachte tapijt, ja? In Marokko hebben ze van die plastic uh, namaak van uh, stro tapijten. Het zijn niet van stro, maar van plastic. En als je daar een maand op dit, dan krijg je vanzelf heel op je voorhoofd. Ook al doe je niet te hard. Maar, andere problemen. Zelf geleden hebben gezegd, nee dat is goed, maar Ibn Malik zegt het is makro, dus is met ala khilafi, niet dat als je iemand zegt, wat doe je, sahabi heeft bekritiseerd dat hij zijn medel, ja, van sahabi, of hij heeft bij diegene gezien dat hij het echt uh, ma'iyak heeft gedaan, hij heeft echt uh, overdreven. vingers in rokko moet gespreid zijn, niet bij elkaar. Iemand met ik zei bij elkaar is bid'ah. Moet het gespreid zijn. Oké, okay, het is sunnah dat je knieën de grond aanraken en je tenen. In sujud En dat betekent uh, niet dat je niks aan moet hebben, nee. Ook al is er een kleed ertussen. Want dat hoort bij die knieën dan. En die handen natuurlijk, maar die heeft hij hier niet bij vermeld De zevende farida is, hij heeft niet gezegd in record, maar als je record doet, en je gaat weer omhoog. Je gaat weer staan. Dat is fout. Ja. Terugkomen van record Is fout. En terugkomen van Sujud. Dat je weer gaat zitten. Is ook fout. Dus stel je voor. Je zit in Sujud. Uh, nee in record, Je gaat niet omhoog. Je gaat gelijk naar Sujud. Gebed. Dan is die Raka is niet scheldig. Of Bijvoorbeeld. Of in sujud. Je gaat net omhoog zo. Een beetje omhoog. En dan ga je weer sujud doen. In Hanafi mezheb is het geldig. Volgens een mening. In Merik het niet. Je moet i'tidaat. Je moet i'tidaat zijn. En dit is wat uh, Broek zei. Ik begrijp niet hoe dat kan. Ja dit is toch. eh, uh, Dus als jij in Noroko'a zit, moet je eerst terug, ga je staan, dat is ook een vat. En als je in Sujud bent, ga je weer zitten, is ook een vat. Maar stel je voor je zit in Sujud, je gaat even omhoog, zo, ook al is het uh, 5 mm, en je gaat weer zitten, uh, weer Sujud doen bedoel ik, dan is het gebed ongeldig. In de bepaalde, uh, in Hanafi madhab, als je omhoog gaat en je bent dichter bij je na het zitten, dan de grond, dan is je gebed geldig, volgens mij. Wat ik heb begrepen. Maar in onze mezheb niet. In onze heb je moet helemaal gaan zitten. Nee, nee. Nee, het is geen uitzondering. Gewoon terug. Je kan ook heel rustig. Of terwijl je zoet te bent, duw je hem eraf. Je gaat een beetje zo bewegen met je terug. Ja, mijn zoon die springt ook op mij. Ik ga gewoon terug. En dan uh, gaat hij gewoon weer komt hij gewoon terug. Ja, in onze hebben ik heb niet gezien dat er verschil is. Dat zijn de Hanafi medheb. Dat de vrouw niet helemaal een record moet doen. En onze hebben wel. Haar handen moeten de knie aanraken, anders is er geen sprake uh, van roko. Ja, hij zegt, terugkomen van roko en terugkomen van sujud is fard. Ook al één keer is het van, als je het niet doet, of je bent onwetend, je weet niet dat het hoort, of je doet het onbewust, dan is het verplicht voor je dat je het opnieuw doet. Dus die record of die sujoet, en weer terugkomen, en weer uh, verder gaan. Ja, dus je bent niet ongeldig, maar opnieuw doen die record of die sujoet. De negende farida is: zitten. Als je te slim gaat doen. Ja. Dus als je. Dus dat is fun. Dat je zit. Om te slim te doen. Dus zitten om te slim te doen is ook fout. En de minimum daarvan is dat je zit. En er is sprake van. Het idee is dat alles recht is. Je rug is recht. Niet gebogen. is het tahlil. Waarom heeft taslimat het tahlil? Waarom heeft het komt van halal. Maakt weer alles halal. Wat verboden was in het gebed. Want hiermee beëindig je gebed. Dus betekent tahlil. Alles wat niet in het gebed hoort. Maakt niet halal. Je gaat uit het gebed. Dat betekent het. Dus het zitten om taslim te doen. Salamu alaikum. Te zeggen. Nee, assalamu alaikum. Dat is fard. Maar zitten om te hoe te doen, ja, om teshahud te, te zeggen, tahiyyadu lillahi, salawatu salawat salawatu zakiyyadu dat is sunnah, is geen fard. The de tiende fard is het zeggen van taslimat al tahleed. En de term daarvan is assalamu alaikum. En een ander term dan dit is ongelder. En het zeggen van. Wa rahmatullah wa barakatuhu. Is makro. Of. Beter niet. Khilaag al awla. Betekent beter niet. Of tegen wat juist gedaan hoort te worden. Dus in het Arabisch. Assalamu alaikum zeg. Als je het niet kan zeggen in het Arabisch. Dan ga je uit het gebed met de intentie. Dus als je zegt, alaikum", el, dus Salamu alaikum. Zonder L, Dus zonder As-salamu alaikum. Zonder Elif Lam Qamariya. Dan is het isleem ongeldig. Maar maakt je gebed ongeldig? Nee. Behalve als je... je zegt, Salamu alaikum. je staat op, je gaat verder. Dan is het gebed ongeldig. Als je uit de moskee loopt. Maar als je zegt, Salamu alaikum. Oh nee. Assalamu alaikum ja? dan is het geval. Dus alleen Assalamu alaikum Ja? En hij zegt Het is makro om te zeggen Assalamu alaikum wa rahmatullah Wa rahmatullah hoort niet erbij. Waarom? Want de cellen in Medina hebben dat niet gedaan ook al is het overgeleverd over de Profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat hij dat heeft gedaan, omdat de ulama het niet meer deden in Medina, betekent dat het uh, uh, geabrogeerd is, opgeheven, zocht. Dus zitten om het te slim te doen is fout, en de te slim zelf is ook fout. En het is verplicht op de imam en de fed, dus de munfarid, om alleen één keer te slim te doen. Assalamu alaikum. Alleen één keer, niet twee keer. Voor de imam en de fed. dus de munfarid, die alleen bent. Maar de ma'moem, hij hoort uh, te slim te doen één keer aan zijn rechterkant, en daarna één keer tegenover hem. Dus naar voren. Sommige ulamen zeggen je hoeft niet te richten met je hoofd. Twee keer zeg het genoeg. Dus één keer aan je rechterkant. En dan nog een tweede tesli. Ja. En als er iemand aan jouw linkerkant bidt. Of heeft gebeden. Of nog aan het bidden is. Maar hetzelfde gebed als jij. En hij heeft één rak'a minimaal met, jouw, met de imam gebeden. Dan doe je het derde. Dus salam alaikum aan je rechterkant. Salam alaikum terug aan de imam. En, de derde, aan diegene die aan jouw linkerkant bidt. En Ibn Omar deed dit. Ja, dit is geen bid'a, zoals Ibn Arabi zegt. Het is geen bid'a. Is sunnah Ibn Omar, de sahabi, die alles, uh, hij, hij volgde de profeet in al zijn sunnah. Hij ging zelfs eten wat de profeet ging eten. Uh, bidden wat de profeet heeft gebeden. En hij deed dit. En de... Er zijn andere afhaal over de sahaba radiyallahu anhu in Muatta van Imam Malik. Dat zeiden, we groeten elkaar tijdens de, de pislim. Ja, dat dat duidt erop dat je drie keer doet, niet twee keer. Behalve als er niemand aan je linkerkant is. <tie> dus de derde is alleen als iemand naast je bidt. En hij heeft minimaal één raak bereikt met de imam. Anders niet. Maar stel je voor, hij is nog aan het bidden, dan doe je het ook, zolang hij met de imam in uh, elkaar heeft gehad. En het beste, oké, okay, de eerste zeg je salam alaikum, mag je in de tweede zeggen, alaikum salam, assalamu alaikum, dat mag, in de tweede en derde. Maar het beste is dat je zegt assalamu alaikum. In de eerste, tweede, en derde. En hij zegt, het is geen fout dat je de intentie doet. Of je nou imam bent, of ma'amul, of mu'afad. Dat je uh, de intentie doet dat je uit het gebed gaat. Volgens een van de mashoormeningen. En er is een andere mashoormening die zegt, het is fad dat je de intentie doet dat je klaar bent met het gebed. Dus als je te slim doet, je doet het te slim met de intentie van, ik beëindig nu mijn gebed. Is dat fad of niet? Er zijn twee meningen daarover. Twee mashoormen. Maar de mas wat Mu'tamed is, is dat het geen fout is. Dus je hoeft niet de intentie te doen van, het is geen fout om intentie te doen, ik beëindig nu mijn gebed met je, je hart. Dit is de Mu'tamed volgens Iman ibn Arafa en Sakhani die uitleg heeft op de van Ibn Abi Zir al volgens Zich ul -lees. Dus het is niet een fout, maar doe het wel. Om uit de meningsverschil te komen. Dus als je bidt en je gaat het stream doen. Doe je met je hart intentie wat van ik beëindig nu mijn gebed. Het is geen fout, maar liever doe je het zelf Als er niemand aan, aan jouw linkerkant is. Dan doe je geen derde stream. Want daar is geen reden voor. Want de bedoeling is dat je elkaar groet. Ja? Als er niemand aan jouw linkerkant is, die heeft hij is niet, dan doe je geen drie keer te slim, doe je twee keer. Stel je voor, iemand is aan, jou deel, uh, aan, jou, uh, link, aan jouw linkerkant, maar hij is gekomen en hij heeft niet minimaal één rak'a gehad met die imam. Bijvoorbeeld in de laatste rak'a is hij gekomen tijdens uh, sujud, of tijdens tesahud. Of, of net te laat voor Rukou. Ja? Jullie gaan omhoog en hij komt net Allahu Akbar. Dan doe je geen slim, want hij bidt niet met jou. Hij bidt nu apart. Daarom hoeft hij ook geen sujud sahu te doen. Hij valt niet meer onder de, de, diegenen die geleid wordt tot die imam. En hij zegt: de, uh, de imam hoort, als hij de teslim doet, dat hij ook de engelen groet en diegenen die achter hem bidden. En diegene die alleen bidt, doet ook intentie dat hij de engelen groet die achter hem hebben gebeden. En de ma'am ook. Dus de imam. Doet de intentie dat hij, diegenen die achter hem bidden, hij groet hen en hij groet de engelen. En de ma'am doet de intentie dat hij de imam groet, en de engelen, en diegenen die naast hem hebben gebeden. En diegenen die alleen bidt, doet de intentie dat hij de engelen groet. Oké, okay, de vijftiende farida is, is die daar tekent. I, een rechte rug in, in, in de plekken waarin je rechte rug moet hebben. Dat houdt in uh, als je staat te bidden, als je terugkomt van Lokor, als je terugkomt van Toezoed. Je gaat zitten en je rug is recht, niet gebogen. dat is het. En de twaalfde is Toma Anina. Toma Anina houdt in uh, uh, rust. Dus als je Lokor doet, je doet Even, je beweegt niet voor een bepaald moment, één seconde, ja? Je beweegt niet. Niet, bijvoorbeeld, zit maakt de record. Hij is, eh, het einde van het record, hij komt gelijk weer terug. Ja? Want het is geen fout om Subhanallah bil Azim te zeggen. Het is geen fout. Wat is een record. Maar je bent hier op gekomen. Ja? Je handen hebben er, je knieën aangeraakt. Maar je hebt geen rust. Het moment van rust heb je niet gekend. Ja? Je bent gelijk dat je in elkaar bent, je bent gekomen je bent gelijk weer omhoog. Dan is, je, dan is het niet geldig. Waarom? Want je moet die moment van rust. Ja? En dat is Toma Nina. Het derkende farida is dat je alles op volgorde doet. Eerst intentie, te al-Ihram, fethi staan terwijl je het al-Ihram doet, fethi staan terwijl je fethi harijsteet, doen, terugkomen van rokoor, sujud doen, uh, uh, terugkomen van sujud terwijl je zit, weer sujuud doen, ja, terugkomen van sujud weer gaan staan. En daarna eh, uh, zitten en daarna zitten voor het stream en daarna het stream. Op volgorde. Niet, je gaat eerst sozusen, je begint met het je gaat je doen, je gaat uh, record doen, je gaat staan. Dus alles op volgorde, dat dus je alles op de goede volgorde doet, is ook een fan. En de veertiende... muwalat. Muwalat is dat je alles in één achter elkaar doet, dus dat je niet een lange ontbreking, ja. Je start van de rokooi, ja, je doet de je komt weer omhoog, blijf je zo, 5 minuten doe je niks. Dan heb je geen moeilijkheid en daardoor is je gebed dan, of die rakai is dan ongeldig. Dit zijn de voorwaarden van, de, de, de, de van het gebed. اقول قولي هذا واستغفر الله لي وك... ولكم فاستغفروه انه الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين